Om zich gezakt om te lezen van de brief van de apostel Paulus en die van de Romein. En daar van de 80 hoofdstuk van haar zacht niet zomaar met het einde. Want ik hou dus daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Tegen de heerlijkheid die aan ons zou opbaard worden. Want de scherpsel als met opgestoken worden, Verwacht de openbaring de kinderen gods. Want de scherpsel liet de reidelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om dienstwil die de reidelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook de scherpsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verdelgd Tot de vrijheid der heerlijkheid de kinderen gods. Want wij weten dat de ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in nodig is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die dingen de geestes hebben, wij ook zelven zeggen, ik zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de belasting om ons lichaam. Want we zijn in hoopers zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want dat geen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? <coughs> maar in die wij hopen, dat geen wij niet zien. Zo verwachten wij het met leidzaamheid. En desgelijk komt ook de geest onze zwakheden mee te hulp. Want we weten niet te bidden. Want we weten niet wat wij bidden zullen gelijk behoort. Maar de geest zal bidt voor ons. Met onbesprekelijke zuchten. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft ook tevoren geradineerd. Dan beelden zijn zoons gelijkvarmig te zijn. omdat hij de eerstgeborene zei onder vele broeden, <coughs> En die hij tevoren verabonneerd heeft. Deze heeft ook geroepen. En die hij geroepen heeft. Deze heeft ook gerechtvaardigd, En die hij gerechtvaardig heeft. Deze heeft hij ook verheerlijk. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen. Zo wat voor ons is. Wie zal tegen ons zijn. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zij er zal hij ons. Ook met hen niet alle dingen schenkt. Wie zal beschuldigingen brengen tegen de uitvergorende gods. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die bedoelt? Christus is het die gestorven is die wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook de rechter aan God is. Die ook voor ons bidt. Wie zou ons scheiden van de lieden van Christus. Verdrukking of benauwdheid of vervolging. Of honger of nakijk. Of gevaar of zwart, Gelijk geschreven is. Want om u en worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schavende slachting maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad want ik ben verzekerd dat na dood nog leven nog engelen nog overheden nog machten, ja. <coughs> nog tegenwoordige, nog toekomende dingen nog hoogte naar diepte nog een ander scherpsel ons zal kunnen scheiden van de lieve gods waar het is in Christus Jezus leren tot zover. Wij gaan met elkaar de zingen van psalm 3. Daarvan het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild. Dat mij bevrijdt mijn eer. Mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij hebt mijn hoofd omhoog en doet nu gunst aan schouwen. Griep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. En wat er verder volgt, zal 3, daarvan het tweede en het derde vers inmiddels krijgt u gelegenheid uw gaven af te zonderen. De Heer zegene u en uw gaven. <tie> Tekstwoorden voor deze Bijbellezing kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daarvan het 39ste hoofdstuk, de verse 1 tot en met 6. Wij noemden nu hoofdstuk 39, daarvan de eerste 6 versen, doch wij lezen nu alleen het tweede en het derde vers. En de Heeren was met Jozef... zodat hij een voorspoedig man was... en hij was in zijn scheren... des Egyptenaars huis. Als nu zijn Heer zag dat de heren met hem was en dat de heren al wat hij deed... door zijn hand voorspoedig maakte. Tot zover... Wat Jozef ten deel viel en waar hij ondervond, ten eerste een tegenstrijdige weg, ten tweede de gunst des Heeren, ten derde het vertrouwen van Potifar om dan tenslotte nog te letten ten vierde, op de schoonheid van Jozef. Dus wat Jozef ten deel viel, waar hij ondervond een tegenstrijdige weg, maar toch ook de gunst des heeren en het vertrouwen van Potifar. En tenslotte de schoonheid van Jozef. Wij hebben bij de laatste bijbellezing behandeld het laatste gedeelte van dat 37ste hoofdstuk. En nu zijn we dan aangevangen met het 39ste hoofdstuk. Waarom niet vervolgd. Waarom het 38ste hoofdstuk laten vallen. Omdat gemeente daar niet gehandeld wordt als zodanig over Jozef. Maar daar gaat het inmiddels over datgene wat allemaal doorgaat in het leven, ook het kwaad en de zonde wat voortwoekert in het leven, want terwijl dat deze handelingen met Jozef zich gepasseerd hebben en waarin Jozef zich bevindt, gaat het andere leven ook door, Jacob zit nog in zakkenas, terwijl dat hier allemaal doorgaat. Want Jozef is inmiddels in Egypte terechtgekomen en bij Potifar. En Jacob weet nog niet beter of Jozef is niet meer. De broeders die weten het wel, maar konden ook dus hun vader gemakkelijk in die waan laten en dat uiteindelijk om zichzelf daarmee uit te redden. Ze zullen het later ondervinden dat het kwaad en bitter is het tegen God te zondigen. In het 38ste hoofdstuk gaat het immers over Juda en Tamar, en de bloedschande en met Tamar, vreselijke van de zonde en ook de gevolgen van de zonde en het zondebedrijven wordt ons in dit hoofdstuk op een zeer ernstige wijze beschreven en hoe waardig het is om na te speuren <tie> En dat het voor ons zou zijn als een waken om te waken voor de zonde en het uitleven van de zonde. Nochtans hebben wij ons bepaald bij de geschiedenis van Jozef en daarom nu gekomen tot het 39 e hoofdstuk. We lezen eigenlijk ongeveer hetzelfde als waar het 37ste hoofdstuk mee geëindigd is. Want hier lezen we Jozef nu, werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, Faraos hoveling, een overste der Travanten, een Egyptisch man kocht hem uit de handen Ismailieten, die hem daarwaarts afgevoerd hadden. Wij zouden... ...kunnen denken dat dit een herhaling is, dus eigenlijk een zaak die niet nodig geweest was. En toch gemeente is het geen herhaling, maar te meer een attenderen, een nadere uiteenzetting als zodanig, op dat goed verstaan en begrepen zou worden waar Jozef terechtgekomen is. Daarom staat het er zo uitgebreid bij aangaande Potifar. Die was Faro's hoveling. Potifar was dus een Egyptenaar. In Egypte heerste geweldig de afgodendienst. Want wat betekent de naam Potiphar? Zonnegod. Dus het aanbidden van de zon, de dienst die welig tierde in Egypte en moet Jozef dan als een jongeling en als een tere godvrezende jongeling naar dat afgodisch Egypte, zou dat wel de weg des Heren kunnen zijn. Zou de Heere daar zijn volk voor over hebben om geplaatst te worden midden in de afgoderij waarvoor God nog zijn woord nog zijn wet plaats is. <kijkt> Gemeente Jozef gaat niet een weg. Wij kunnen de weg die Jozef gaat niet vergelijken met de weg die Naomi gegaan is. Naomi ging een eigen gekozen weg waar ze de gevolgen van ondervonden heeft. Maar Jozef gaat de weg des heren. Want dat betoont de heren wat hier geschreven staat van Jozef, lezen we niet van de Omi in Moab. En verslot rekening gemeente, het gaat er ook in de eerste plaats niet over waar we zijn en of het ons wel aanstaat, maar het gaat er veel meer over... Of dat het de weg des Heren is en dat wij de gunst, de goedkeuring des Heren mogen ondervinden. Die maar Godskerk die ervaart in hun leven <coughs> wel eens tegenstrijden gewegen. En wat vele raadselen in hun leven en in hun hart kan oproepen. Waar ook de voor de duister misgreten gebruik van maakt. Om dat volk te bekampen en om het werk Gods te betwisten, de weg die zij gaan te veroordelen, daar is hij dan ook voor erg handig in om altijd maar bezig te zijn, elke gelegenheid waar te nemen, om het werk Gods te betwisten, ook in de harten van de kinderen Gods. Nu was Potifar Faro's hoveling, dat wil dus zeggen, het was een man die een voorname, een vooraanstaande positie bekleedde. <coughs> het was ook, zouden we kunnen zeggen, het hoofd van de lijfwachten <coughs> die Faro omringde en die Faro beschermde. Dus het was ook een vertrouwenspositie, welke Potifar mocht innemen. Een overste der trawanten, hij stond dus aan het hoofd van die lijfwacht. Daar staat ook nog een paar bij een Egyptisch man. Om er geen twijfel over te laten bestaan wat het nu is om terecht te komen bij een echte Egyptenaar. Dus bij iemand en te midden van een gezin, wat de afgoden dient, daar is Jozef terechtgekomen. <tiedacht> en niet bij toeval hoor. Hier zien wij gemeente de wonderen, leidingen des heren, die hij houdt met zijn kerk en dat alleen ter oorzaken van zijn eer en de bedoeling die de Here heeft, ook met zijn kerk op aarde. Een tegenstrijdige weg hebben we gezegd in onze eerste gedachte, <tus> want Jozef is dus verkocht voor twintig zilverlingen, die man die wist helemaal niet waar hij terecht zou komen. Uiteindelijk is hij losgemaakt van de ketting op de slavenmarkt. En hij is meegenomen en terechtgekomen bij deze potifar. Wondere leiding des heren. Een Egyptisch man kocht hem uit de handen Ismailitu die hem derwaar afgevoerd hadden. Zo is Jozef dus in een heel vreemde omgeving terechtgekomen. En we moeten maar denken, gemeente, Jozef was ook een mens. En te meer omdat hij een Godvrezend mens was. En wat achterlicht aangaande de dromen die hij gehad heeft dan is dit voor Jozef een tegenstrijdige weg de Heere die heeft vooruit niet aan Jozef allemaal bekendgemaakt wat er ging gebeuren en wat nu precies de bedoeling van dat alles was om Jozef maar gerust te stellen en te troosten nee ook voor Jozef gold het wat ik nu doe weet ge niet. Maar na deze zult ge het verstaan. Wat Jozef wel gedaan heeft. We lezen nergens dat hij geprobeerd heeft om de benen te nemen. Dat hij geprobeerd heeft om te vluchten. Zoals het in de oorlogsdagen wel gebeurd is. Dat zoveel werden opgepakt door de Duitsers en wel in wagons gestopt. Het is wel gebeurd dat ze onderweg uit de wagon gesprongen zijn om maar vrij te komen. Daar zijn er die op een andere manier geprobeerd hebben om onder dat zwaard vandaan te komen en te ontvluchten, wat door velen dan wel goed gegaan is, maar ook niet door allen. Jozef heeft geen pogingen gedaan om te ontvluchten. We lezen ook niet dat hij een gesprek gehad heeft met Potifar en zijn verontschuldigingen aangeboden, de omstandigheden waarin hij verkeert en het Droeven waarin zijn vader verkerende zal zijn, lezen we niets van. Zou Jozef dat onverschillig gelaten hebben? Nee. Weet u dat heel zeker? Ja. En te meer weten we dat zeker niet krachtens karakter, maar bovenal omdat Jozef een jongeling was die de Heere mocht vrezen. Hij is begaan geweest met zijn vader. Hij is ook begaan geweest met zijn broeders. Wat heeft Jozef gemeente een innerlijke strijd gehad, want we hebben zo even gezegd het was een mensenkind van gelijke beweging als ieder ander. Jozef heeft ook zijn verdrukking gehad innerlijk. Jozef heeft dat ook niet allemaal kunnen doorzien wat nu de weg des heren en wat de bedoeling des heren was. Hij is wel gevolgd. Hij heeft wel onvoorwaardelijk zich overgegeven om die weg te gaan. En dat hij geloven mocht. Dat God erboven stond. Dat hij ook geloven mocht. Dat ik in haren van zijn hoofd vallen zou. En kon. Buiten en zonder de wil Gods. Maar dat neemt niet weg. Als wij in die toestemmingen. In die overgave. De weg mogen gaan. Dat het nog een zware weg kan zijn. En voor het vlees. Een weg van verdrukking en van tegenstrijdigheden. Gezien ook te dromen en wat hem dan te wachten stond, maar Jozef wist ook niet dat er door zulke diepe weg, door een weg van onmogelijkheid, door een weg van kruisiging des Vlezens gaan moest, opdat de Here alleen verheerlijkt worden zou. <coughs> en dat de Heere door hem zijn volk in het leven behouden zou. En nu staat er in het tweede vers, en de Heere was <coughs> met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in zijn heren des Egyptenaars huis. <coughs> Wat is het een onuitsprekelijk voorrecht gemeente. Als we dat mogen weten en horen uit de mond des Heeren. En de Heer met hoofdletters, de verbonds Jehova, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. De verbondsgod. Die was met Jozef. Dat heeft Jozef in de praktijk ervaren. Dat de Heer met hem was. En wat is dat een wonder van genade. Nee dat was niet omdat Jozef zo'n bijzondere jongen was en een bijzonder innemend karakter had. En ga maar door wat aantrekkelijks er bij een mens kan gevonden worden. En hoe aangenaam in de samenleving. Gemeente het gaat hier helemaal niet om het uitwendige. Al lezen we straks in het zesde vers. Niet waar. En dat hij was schoon van aangezicht. Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Het gaat hier niet om uiterlijkheden waar het wel om gaat en dat is het allervoornaamste, ook het noodzakelijkste, dat hij een gekende des heren was, een gunsteling God. Dat heeft dus met uitwendige gestalte en karakter als zodanig niets te maken, want dit komt vanuit de eeuwigheid. Jacob lief gehad en Ezo gehad, en zo gold het ook aangaande Jozef, dat hij een uitverkorene was, en dat goddelijke genade in zijn hart verheerlijkt geworden is zodat de Heere aan zijn volk denkt. Zodat de Heere ze lijkt. Al gaat het dan door tegenstrijdige wegen soms. Door bijzondere verdrukkingen en tegenheden. Want velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar er staat ook bij uit allen die redt hen de Heer er is nog nooit een kindersheren geweest wat de heren aan zichzelf heeft overgelaten kan wel eens een tijd duren en het kan wel eens schijnen God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer hem is of haar is geen hulp beschoren en toch hij redt hen keer op keer. Dat zou Gods kerk moeten getuigen als ze hun leven is mogen terugzien. Dan zullen we gewis over die God niet te klagen hebben. Maar veel meer over onszelf. De Heere was met Jozef. En dat is dus het goddelijk genadewerk gemeente na zijn soeverein welbehagen. Want van nature is God tegen ons. Het is ons voorgelezen uit Romeinen 8, waar de apostel Paulus spreekt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan is degene die voor ons is veel meer dan degene die tegen ons zijn. hoe machtig, ook mogen schijnen. God is tegen ons. Want de toren gods rust op ons. De scheiding die ligt er tussen God en ons vanwege de zonde. Vanwege de stades ongeloofs. Waar we, natuur, waar we van nature in verkerende zijn. De toren en de gramschap gods rust op ons tegen ons en mocht dat nu eens in ons leven waar worden want God kan met de zonde daarom met de zondaar geen gemeenschap oefenen buiten Christus want hij toren schrikkelijk beide over aangeboren en werkelijke zonde. en wat, wat, wat wordt dat ontzettend voor een mensenkind die daaraan ontdekt mag worden. Want dat betekent God tegen mij. En dat alles tegen mij getuigt. Want dan hebben we het recht Gods tegen. We hebben de heilige wet Gods tegen. We hebben ons eigen conscientie tegen. Alles is tegen ons. Alles getuigt tegen ons zodat het een roepen wordt vanuit de diepte der ellende. Tot die God die alleen maar heil kan zenden. De Heere was met Jozef. En al is Jozef dan in zulk een onverklaarbare weg. Is Jozef daar neergeplaatst. Bij zulk een afgodisch Egyptisch gezin. Laat het dan een hoge plaat persoon zijn, maar hij staat midden in de vreemde. Dan moet je zo overdenken. Dat we daar meegenomen worden, als slaaf verkocht worden, <coughs> en er ergens terechtkomen, alles is even vreemd. En ook Jozef heeft wel gemerkt dat de gewoontes daar afwijken van de gewoontes onder zijn volk dus wat is er in het leven van Jozef en in zijn hart veel gepasseerd maar dit en dat heeft Jozef de plaats doen innemen die hij moest innemen de Heere was met Jozef zoals hij het soms betoont ook in het leven van zijn kinderen in de weg van verdrukking, in de weg van bijzondere bestrijding, in wegen van beproeving, dat de Heere wel eens laat weten dat hij van ze afweet. Dat de Heere wel eens laat weten dat ze nu in zijn weg zijn. En dat de Heere ook in de verdrukking nog honing aan de roede doet ervaren want dat heeft Jozef mogen ondervinden en waarom zou Jozef <coughs> dat nu gemerkt hebben niet dat de Heere ieder ogenblik met woorden tot Jozef gesproken heeft maar dat Jozef met zijn noden met zijn verdrukking met zijn vragen met het onopgelosten in zijn hart een geopende toegang verkreeg aan de troon der genade. De Heere die heeft het voor Jozef overgenomen. Dat gebed van Jozef, die verzuchtingen, die mochten doorgang verkrijgen. Die gingen hoger als het plafond. Daarin heeft Jozef mogen ervaren dat de Heere met hem was. Daar heeft hij ervaren dat hij uiteindelijk niet alleen stond in dat vreemde land en bij die vreemde mensen. Dat heeft de Heere betoond in het leven van Jozef zodat hij een voorspoedig man was. Dus de Heere die heeft een voorspoed gegeven Daar was dus ook een blijk dat de Heere met hem was. Zou hij dan geen strijd meer gehad hebben? Geen innerlijke strijd meer gehad hebben? Geen verdrukkingen meer? Jawel. Maar de Heer die kan toch de weg die zijn kerk gaat voorspoedig maken... En dat toch de innerlijke strijd, innerlijke vragen, en dat die blijven. We moeten niet denken dat Jozef voorspoedig was en dat hij opgegaan is in die voorspoed. En dat Jozef alleen maar beoogd heeft waar hij nu in geplaatst was en om daarin maar zoveel mogelijk opgang te maken... En dat hij zich vastgebeten heeft in de omstandigheden waarin hij nu eenmaal was. Het is nu eenmaal niet anders en wat nu de toekomst daarvan zal zijn weten we niet. De hand aan de ploeg. Jozef is wel ijverig en getrouw en onderdanig geweest aan zijn heer <coughs> Potiphar. Maar Jozef die heeft in die weg zijn innerlijke strijd gehad. Maar ook de goedkeuring de ziel. <kijkt> Zo zorgt de Heer dat zijn kerk in evenwicht blijft zeiden de oudjes wel eens. Enerzijds kunnen ze de strijd niet missen. En anderzijds dan zorgt de Heer er ook voor dat het niet over de lippen komt. Want dan komt hij ook tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten te spreken. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Welke vernedering is het ook voor deze Jozef als een slaaf in Potiphar's huis. Maar als we dan denken aan die meerdere Jozef. De Heer Jezus, hoe diep heeft die zich moeten vernederen en ook willen vernederen en dat hij als borg en middelaar om zijn kerk eeuwige behouden is te bereiden ja. zoals Jozef hier een afschaduwing is, opdat straks een groot volk in het leven behouden zou worden en dat er door zulke diepe weg gaan moest door zulke diepe vernedering om eenmaal te komen tot verhoging en dat de Heere dat nu wil gebruiken om zijn doel te bereiken, om koren te kunnen geven aan Israël. De Heere die zorgt voor zijn volk, hier is de Heere al bezig, om zijn volk in het leven te behouden. Zoals de Mozes werd afgezonderd en dat de Heere hem bekwaamd heeft om dat volk uit Egypte te verlossen. Die dat schreeuwende waren tussen de tiekelstenen onder de ijzeren hand van Faro. Die kan Gods wijs beleid doorgronden. Kunnen we ook hier wel uitdrukken. De Heere die was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij was in zijn Seren des Egyptenaars huis. We kunnen natuurlijk denken, ja, Jozef die zal zich natuurlijk hebben moeten aanpassen, zoals het ons betaamt wanneer wij onderworpen zijn aan een ander. We moeten echter niet denken dat het zulke aanpassing geweest is, dat dit ten koste is gegaan van zijn conscientie. Dat dit ten koste is gegaan van de vreze Gods, die Jozef mag beoefenen. <kijf> Jozef heeft zich onderworpen aan de wetten en de regels van het huis, wat Potiphar van hem eiste. En weet je wat we nu niet lezen? Laat Potiphar dan een Egyptische geweest zijn, een dienaar geweest zijn, die van Israëls God en godsdienst niets en niemand al hebben moest, maar we hebben, we lezen niet dat Potifar Jozef op de knieën gebracht heeft en dat hij zijn vingers op heeft moeten steken en dat hij die Israëls godsdienst moest afsweren. Dat lees ik niet. Gemeente, het was allemaal onder de hoge leiding des heren. Potifar kan ook niet doen wat hij wil hoor. Al was het dan een slaaf. En kon men die als het ware in elke hoek duwen. Waar men wilde, Maar God staat erboven. Dit is van Jozef niet geëist. Aangaande zijn godsdienst. Zijn godsvrezen. Wat potifar in heel Egypte. Niet hebben kunnen tegenhouden en afsnijden, dat is de weg naar boven. Tuurlijk, er was voor Jozef veel afgesneden. Die dacht ook wel aan zijn eigen land. Die dacht ook aan zijn vader die hem lief en dierbaar was. <tiek> die kon het ook allemaal niet op een rijtje zetten hoe dat nu allemaal was en wat nu de bedoeling daarvan was. Daarom heeft ook Jozef zijn strijd gekend, maar ook de lieve en hoge goedkeuring des Heren. En dat heeft hem onderwerping gegeven en dat hij kon zijn in de omstandigheden waarin hij geplaatst was. En dat is een voorrecht gemeente. Als we nu op een plaats gebracht worden... <coughs> Wat allemaal tegen ons vlees is. En allemaal tegen ons indruist. En natuurlijk de pijlen van de vorst der duisternis blijven niet uit. Maar als we bij God vandaan. De hoge en zoete goedkeuring. Mogen ontvangen. Wat is dat een eeuwig voorrecht. Oh dan heb ik wel eens gezegd. Met een Heer kunnen we wel in Rusland zijn. Hou me te goede niet dat ik er graag naartoe zou willen. Dat bedoel ik niet. Maar met een heren kunnen we beter in Rusland zijn dan zonder God midden in de wilden, Midden in de voorspoed. Wat hebben Paulus en Silas het goed gehad voor hun ziel toen ze in de gevangenis zaten te Filippi. Want ze hebben daar in de gevangenis, in de banden, in de verdrukkingen, gouden lofzangen mogen zingen. Daar kreeg God vanuit de verdrukking de eer. En het was voor hun geen verdrukking meer. David zingt ervan, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart. Wat mij mocht treffen tot de God. mijn levens heffen. <coughs> Als nu zijn Heer zag. Dat de Heer met hem was. En dat de Heer al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte. Dus. Natuurlijk Potifar die heeft een oogje in het zeil gehouden. En vooral natuurlijk in de beginnen. Want. Hij wist ook maar niet hoe het gaan zou met zo'n slaaf die, die daar die wel de beste verwachtingen van had. Maar kon ook tegenvallen dat hij er meer verdriet van zou hebben als plezier. Potiphar die heeft acht geslagen op Jozef. Zoals een baas dat doet mag over zijn knecht en zijn knechten. En de vrouw over de dienst te bode. Die mag het oog laten gaan. Hoe ze zijn. Hoe ze werken. Hoe ze reageren. <kijkt> of ze ijverig zijn. Getrouw zijn. Gehoorzaam zijn. Dat mag allemaal. Tegenwoordig. We leven in een tijd dat we erom Lachen. Laten we zeggen, ja hoor eens even. Nou zeg jullie allemaal van die dingen dat voor de kleuterschool. Maar in onze maatschappij toch niet meer zeker. Gemeente, jongens en meisjes. Dat geldt ook nu nog. Dat geldt ten aanzien van alle die over ons gesteld zijn. Dus ook het onderwijs en personeel van de scholen. Middelbare scholen. Doet er niet toe. Daar wordt ook op gelet hoe jullie gedrag is. En je vlijt is. Daar hebben ze recht op. En dan komt men natuurlijk met een cijfer. De een die krijgt een zes, en de ander een acht, misschien een enkele negen. Voor gedrag en voor vlijt enzovoort. Potiphar die heeft acht geslagen op Jozef. En die man die heeft niet alleen maar gemerkt dat het een getrouwe jongen was. En een onderworpen jongen. Een hebbelijke jongen. En dat hij trouw zijn opdrachten vervulde. Potiphar die heeft meer gemerkt. Aan die jongeling. Zoals het gemeente nog wel gebeurt. Dat men iemand in dienst neemt. En dat het uiteindelijk gaat opvallen. Dat men gaat denken. Hé hey, die jongen of dat meisje. Dat is anders dan anderen. Potifade ik kon dat natuurlijk geestelijk niet verklaren. <coughs> Daar had die man al zodanig helemaal geen verstand van. En toch staat hier, als nu zijn Heere zag dat de heren met hem was. Hoe kan Potifa dat dan zeggen? Terwijl dat ze volop de afgoden dienen. Je moet maar rekenen, gemeente. Jozef, die heeft wel eens gesproken met zijn naaste, want er waren natuurlijk meer slaven in dienst. En bij tijd en wijze heeft Jozef wel gesproken aangaande het werk Gods en aangaande Israëls God. Nee, hij was geen tijddief hoor. Hij heeft niet het werk van zijn baas laten verslingeren. En dat hij op een bankje gezeten heeft om over het werk gods te spreken. Werken is ook godsdienst. Alles heeft zijn tijd en wijze. Maar die gelegenheden zijn er geweest. Dat Jozef zeker zal gesproken hebben over Israëls God en over Israëls Godsdienst. <kijkt> dat kan niet anders want deze jongeling die mocht bedeeld zijn met de vrezen Gods dus het aardse goed was hem het meeste niet het was hem meer te doen om de Here te dienen en hem te gehoorzamen <kijkt> ook al moet hij verkeren Midden in dat gezin van het, deze potifar, een Egyptische. Met alles wat eraan verbonden is. Natuurlijk heeft Jozef zich menigmaal bedroefd <coughs> over de levenswijze. Misschien ook wel het spreken. Bepaalde uitdrukkingen, zondige uitdrukkingen. Jozef zal heus wel eens het hoofd geschud hebben. Want waar de vrezen des heren mag gevonden worden, daar kan men nooit meer verenigd zijn met de zonde. Maar Potipha die heeft gezien aan het leven van Jozef, dat de heren met hem was. En wat is dan een voorrecht gemeente? Wanneer een baas zulke een knecht in dienst mag hebben. Waar die van merken mag dat hij de heren vreest. En dat niet alleen in het praten. maar dat hij dat ervaart in zijn werken in zijn handelwijze in zijn getrouwheid in zijn ijver in zijn beleefdheid plaats in te nemen die men behoort in te nemen dat heeft Potiphar Gemerkt aan Jozef. Hij heeft gunstige gedachten gekregen aangaande Jozef. En daar had de Heer een bedoeling mee. Want we hebben straks gezegd: hier vinden we de wondere leiding des Heeren. <coughs> Zo vond Jozef genade. In zijn ogen en diende hem. Dat was dus de vrucht. Jozef die heeft vertrouwen gekregen van Potifar, Zodat hij vanwege zijn gesteldheid. Vanwege zijn ijver. Vanwege zijn trouw een stapje hoger gekomen is. <coughs> hij heeft meer vertrouwen gekregen bij Potifar, En die heeft hem dat ook gegeven. En zo is <coughs> Jozef zachtjes aan opgeklommen. En heeft hij al een beetje een leidende positie gekregen. En de waarde hebben we er gezegd, meer... In dienst van Potifar hoor, hij was niet alleen, maar Jozef, die hield Potifar in de gaten. In Jozef was iets wat in de anderen niet was, die kunnen ook best de best gedaan hebben en de opdrachten vervuld hebben, maar het oog dat viel steeds weer op Jozef. En daar heeft Jozef dan die plaats gekregen, maar niet door ellebogenwerk, hoor. Niet door op gemene wijze zijn naaste aan de kant te krijgen. En bij de baas een wit voetje te krijgen. <coughs> en zo met een beetje stroop smeren enzovoort. Mijn positie te verbeteren. Dus in feite ten koste van een ander. Niet helemaal eerlijk. Niet ver. Dat heeft er ook al wat gebracht. In zenuwinrichtingen. Ellebogenwerk. Dat heeft er ook al wat gebracht naar het graf daar is al wat ellende door ons <coughs> door zulke praktijken daar zal ook gewis geen zegen op rusten als we zo onze positie moeten verbeteren gewis niet vraag maar gemeente jongens en meisjes of je daarvoor bewaard mag blijven in je leven. Want als het zo moet. Dan zouden we duizendmaal beter de plaats in kunnen blijven nemen. Waar we gesteld zijn. Bij Jozef ging het er niet over om een ander te verdringen. Die, die jongen die heeft getrouw zijn best gedaan, zoals die daartoe zich geroepen voelde, ten opzichte van zijn meerdere, van potifar. Wij behoeven dus ook niet, jongens en meisjes, <coughs> en gemeenten, want dit geldt natuurlijk ook al, al niet, maar alleen de jeugd, wij behoeven ook niet, met een ander collega of collega's mee te doen als die willen vanten en aan tijd die verrij zich schuldig maken. Dat je moet zeggen, ja, maar mijn collega's doen het ook en als je dan niet meedoet heb je geen leven. Ik weet zeker, daar heeft Jozef zich niets van aangetrokken. En dat is ook het verpestende in deze maatschappij. Dat al dergelijke praktijken zich hebben voorgedaan op grote schaal om maar collegiaal te zijn. God zal het zien en zoeken. Trouwens wij zien de vreselijke gevolgen al voor ons in de tijd waarin we leven. Het is niet hetzelfde wat we doen, gemeente. Dacht u dat God een ledig aan was? Ook van het beroep en het werk wat de Heer op onze schouders gezet heeft. En waarin we dan ook onze trouw en ijver en onderwerping en gehoorzaamheid hebben te betonen. Zoals Jozef dit gedaan. Jozef is in deze weg recht door zee gegaan. Als de anderen het niet aangestaan heeft, hebben ze dat hem kunnen zeggen en hij heeft ze kunnen antwoorden. Hij had zijn roeping te vervullen. En dat heeft de Heere gezegend. Daarom viel het oog van Potifar op Jozef. En dan niet alleen om het uiterlijke, het werk wat hij deed en op welke wijze dat hij het deed. Maar ook dat in Jozef uitblok, wat een ander miste. Dat is de vreze gods. Dat kwam ook uit in zijn werk, in zijn arbeid. O gemeente, <tie> Waar zijn ze nog? Waar de baas nog kan zien in de naaste dat het christenen zijn? Dat helpt niet als zijn we lid van de CNV hoor. Als dat de vlag moet zijn om de lading te dekken, dan zijn we toch arm. Jozef had gelukkig geen bond nodig. En Gisea Oos, helemaal niet. Want hij mocht met zijn noden en zijn zorgen. Mocht hij de toevlucht nemen tot God. En hij mocht ervaren dat God het overnam. En dat God voor hem zorgde. Metrouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Jozef heeft zulk een vertrouwenspositie gekregen bij Potifar, En denk er wel om en dat benadruk ik vanavond. Niet alleen maar door zijn praten hoor. Want de jongen die heeft meer gewerkt dan gepraat. Maar onder het werk heeft hij wel gebid en heeft hij wel de toevlucht geweten naar boven. Dat wel. Weet je er ook iets van mijn oeder Dat je met je werk bezig bent. En innerlijk met je ziel vervuld bent. Met de dingen die het koninkrijk gods aangaan. En dan gaat, gaat werk goed hoor. En dan gaat koeienmelken ook goed. En welke arbeid ook. Maar het werk gaat wel door. Dan zeiden de oudjes wel eens, dan bidden ze meer met de pet op, dat wil zeggen onder hun werk, dan met de pet af. En het geschiedde van toen af, dat hij hem over zijn huis <coughs> en overal wat zijne was gesteld had, dat de heren des Egypteners huis. Zegende om Jozefs wil. Dus Potipha die heeft er voordeel van gehad van zo'n slaap van die Jozef. Want hij had er winst van. Het bracht een voordeel aan. Tuurlijk als iemand de plaats inneemt die die behoort in te nemen. En hij doet zijn werk naar behoren. Hij wacht zich voor tijd die verrij. Dan heeft de baas plezier ervan. Heeft u de voordeel van het goed is. Dan is het niet een knecht waar geld bij moet. Met alle gevolgen van dien. En nu heeft Jozef die plaats gekregen. <coughs> en hij stelde hem zoals we in het laatste van het vierde vers lezen hem over zijn huis. En al wat hij had, gaf hij in zijn hand. Dus Jozef die heeft een leidende positie gekregen. En dit is gemeente, let eens op, dit is alvast een voorbereidend weg. Een voorbereidende taak, wat Jozef straks zal wachten. Hoe groot en vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk kopperwees. Merk je de wondere leiding des heren in het leven van Jozef. Daar geeft hij alles over aan Jozef. Hij krijgt het volste vertrouwen. En denk nu eens aan die meerdere Jozef. Waar de Vader het gesproken heeft, deze, is mijn Zoon mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar heeft de Vader al de uitverkorenen gegeven aan Christus. En dat hij door de weg, dat is waar, van diepe vernedering, van lijden en van strijden, van haat, van vijandschap. Wat heeft Christus moeten ondergaan om zijn kerk vrij te kopen en om ze met zijn bloed te kunnen verlossen en te brengen tot eeuwige zaligheid? En dat in het vervullen van de wet in leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid, Christus is gehoorzaam geweest aan de wil Zijn's Vaders. Waarvan hij gesproken heeft, ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar de wil mijns vaders, die in de hemel is. En zo mag Jozef nu in onderwerping, in gehoorzaamheid, maar ook in getrouwheid, zoals Christus nog veel meer getrouw is geweest, tot een einde toe, <coughs> voorbereid worden om straks verhoogd te worden en het volk een groot volk in het leven te behouden. Meer dan Jozef is hier ziende op Christus, die enige borgen middelaar die van de Vader gezonden is, door een diepe weg van diepe vernedering. Jozef wist niet wat de toekomst zijn zou. Maar Christus wist het wel, hij wist toen die kroon en troon verliet, dat het geen fiasco zou worden in de strijd die hij aan te binden had om de Satan zijn kop te vermorselen. Hij wist het dat hij als overwinnaar zou uitkomen en met zijn kerk zou terugkeren in de hemel. Zijn kerk gekocht en verlost. En de vader volkomen tevreden met het offer wat door Christus is aangebracht. En nu geeft Potiphar al het vertrouwen aan Jozef. Hij heeft gezegd, Jozef, nou moet je eens luisteren. Nu zet ik je vanaf morgen over alles wat hier is in mijn huis... Je bent hier al een poosje in dienst. En je hebt van alles en nog wat al gedaan. En naar behoren gedaan. En nu had ik gedacht. Om jou. <coughs> is een plaats te geven. Boven de anderen. Jij ontvangt dus de leiding. Daarbij ook de zorg. Dus ik geef het geheel en al aan je over. Ik bemoei me daar niet meer mee. Ik vertrouw. Dat je die taak na behoren zult vervullen. Zoveel krediet had Potifar aangaande Jozef en dan tenslotte hij stelde hem over alles wat het zijne was want dat de Heer de Egyptenaars huis zegende om Jozef wil. <coughs> Gemeente wanneer u dan bij een baas werkt en die mag dan ik weet niet wat zijn of nergens aan doen of SDAP zijn of P van de A of noem maar op en je merkt dat het je baas goed gaat misgunt het hem dan niet Jozef die heeft het far niet misgund hij heeft wel gezien hij zal ook gewezen hebben op een hoger en op een groter goed namelijk het eigendom des heren te mogen zijn voor tijd en eeuwigheid Aards goed en rijkdom dat zal van ons afvallen en verdwijnen maar die rijkdom in God en daardoor getoegepaste genade in het hart. Dat gaat mee over dood en graf. <kuggen> Ik denk dat Jozef wel eens meelijden gehad heeft met Potiphar. Dan mag hij rijk zijn een voorname positie gekregen hebben. En als Jozef dan ziet zijn leven, dan heeft hij wel eens ziels gehad met Potiphar. Ik weet zeker, Jozef, die heeft ook de Heere wel eens gesmeekt, o God. Neem poot die farrensige zin ook eens voor uw rekening. U kunt ze toch ook nog brengen tot waarachtige bekering. U kunt ze ook afdrijven van alle afgodendienst om u, de levende God te mogen dienen, die het alleen waardig zijn. Zou u het niet denken? Ik weet het wel zeker dat ook Jozef de Heer gevraagd zal hebben voor Potifar en zijn gezin. Jozef die, Mozes die getuigd het ach, dat ze alle profeten waren. Hij heeft hem gesteld niet alleen over zijn huis, binnen zijn huis dus, maar hij heeft nog meer opgang gemaakt hij heeft hem gesteld over al wat het zijne was. Dus ook de landerijen, met alles wat eraan verbonden is. Hij is, laten we het maar eenvoudig zeggen, bedrijfsleider geworden. Hij had de leiding van heel het bedrijf, binnenshuis en erbuiten. En waarom is Potiphan u gezegend? Om Jozefs wil. Dan kan de Heere iemand zegenen in zijn arbeid. Omdat er één of twee in dienst zijn. Die het nog onderbiddend opzien mogen verrichten. Misschund het ze niet. Al zijn ze dan niet christelijk. Al komen ze met ons beleiden niet overeen. Want... De zegeningen die men dan ontvangen mag al zijn het tijdelijke. Dat zou nog kunnen dienen tot bekering. En anders zal het dienen. Dat God zich vrijgemaakt zal hebben. Ook van een patroon. Dat u nu met weldaden overladen heeft. En dat het nooit gebracht heeft aan de troon der genade. Dan zal het nog eenmaal tegen ons getuigen. Om Jozef's wil. <coughs> gemeente, nu zal de kerk gezegend worden om die meerdere Jozef. Want er is in de mens niets meer te vinden wat voor God behagelijk zou zijn. Alleen maar wat verwerpelijk is van elk mens. God kan met de zonde geen gemeenschap oefenen, daarom ook niet met de zondaar. Maar nu om Jezus wil. De meerdere Jozef, om Jezus wil, zegent nu de Heere zijn kerk. Kan hij te doen hebben met zijn kerk? Kan hij gemeenschap oefenen met zijn kerk? kan hij in liefde neerzien en niet meer in toren en wraak, aanzienden het volbrachte offer van de zoon van zijn eeuwige liefde. Nu wordt de kerk gezegend met tijdelijke maar bovenal geestelijke en eeuwige zegeningen om die meerdere Jozef het Want vraagt het maar aan die kerk in zichzelf is er niet, wat ze nog kunnen tonen, nog aanbrengen. Wat waarde zou kunnen hebben voor God. Gans en al ellendig. Walgelijk, zoals ze zichzelf leren kennen. Maar nu ziet God ze aan. In Christus. En in die gerechtigheid, die redt van de dood. Onder de bedekkende bloed. Van Christus wat zo'n dure prijs betaald heeft aan het vloekhuil des kruises. Hij zegende ze om Jozef's wil. Nu zal de kerk gezegend zijn. Toen Christus is opgevaren ten hemel, heeft hij zijn doorboorde handen zegenend uitgebreid. En is hij over zijn discipelen, en is hij losgeraakt van de aarde en is hij ingegaan in de hemel <tieft> zijn ganse kerk meenemende in de hemel waar ze dan ook als een zeker onderpand mogen hebben dat Christus met ziel en lichaam is ingegaan in het binnenste heiligdom nee, niet met het bloed van stieren op bokken maar met zijn eigen hartebloed. Om Jozefs wil, ja, de zegen des Heren was in alles dat hij had, in het huis en in het veld, en hij liet alles wat hij had in Jozef's hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij had. Daar heeft hij natuurlijk zelf voor gezorgd, voor zijn brood, voor de spijzen. Maar verder... Dan om het maar kort te zeggen, want het is ook tijd. Verder heeft Potifar alles overgelaten aan Jozef. Hij heeft het volste vertrouwen gehad in Jozef. En gemeente, de vader die heeft alles kunnen overlaten. De opdracht die hij gekregen heeft van de vader om voor voldoening te zorgen, als de knecht des vaders, als de verordineerde des vaders. De vader heeft zijn zoon met eerbied gesproken, kunnen laten gaan naar deze door de zonde vervloekte aarde. Waarvan de vader gesproken heeft toen, de heer Jezus gedoopt is geworden door Johannes aan de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij was bekwaam, hij was machtig om de weg te gaan van Grip tot kruis <kijkt> en om de beleden deugde zijn vaders op te luisteren, maar ook die verloren kerk te kopen en te verlossen. En ze de vader terug te kunnen geven. Als een reine maagd zonder vlek en zonder impel. Maar wel bekleed met die klederen des heils en die mantel der gerechtigheid. O, dan had hij zijn arbeidsloon voor zijn aangezicht, Christus. In zijn vernedering. Hij had ze voor zijn aangezicht toen hij ging aan het vloekhouders des kruisjes O, oh, hij heeft alles volbracht, dat vader volkomen tevreden was met dat offer, toen hij het heeft uitgeroepen aan het vloekhouders kruises. het is volbracht. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En dat heeft zijn parten gespeeld gemeente, <coughs> jongens, meisjes, Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangevikt, om het in onze taal te zeggen, het was een bijzonder knappe jongeling, een aantrekkelijke jongeling. Wat zijn we vaak te beklagen als we bijzonder knap zijn? Een jongen of een meisje, een man of een vrouw. Wat zijn we dan vaak te beklagen? U vindt misschien vreemd, maar denk er nog eens over na. Als wij bijzonder knap zijn, aantrekkelijk zijn. Hoeveel verzoekingen brengt het ook mee in het leven? <coughs> En bijzonder ook in het jonge leven. Wat heeft dat ook al een ellende en een scheidingen teweeg gebracht. Ook in onze tijd waar het op zulke lichtvaardige wijze geschiet. Waar niet anders dan de vloek op kan rusten. Maar het gebeurt. Want de vrouw van Potifar, die zal alles in het werk stellen om aanstonds deze Jozef, deze God jongeling te verleiden. En als wij dit nu een weinig geestelijk willen overbrengen, o gemeente die meerdere Jozef, <coughs> hij is de schoonste, alle mensen, kinderen, Hij wel eens gezien, hij hem wel eens mogen zien door het geloof dat hij was de schoonste. Alle mensen kinderen. En genade is in zijn lippen uitgestapt. Eén ding, één ding weet ik zeker volk. Dat je zult zeggen te weinig. Ik heb hem nog te weinig gezien. Wat kan het een tijd geleden zijn dat we hem eens gezien hebben. ...en dat in het gewaad van zijn woord... ...dat we hem eens mogen aanschouwd hebben... ...en de uitlatingen van zijn liefde hebben mogen ervaren. Mochten we meer zien van de schoonheid van Christus... ...dan zouden wij meer gaan zakken... ...dan zouden wij minder betekenis krijgen... ...want hoe meer dat Christus aanschouwd mag worden... ...hoe meer dat de kerk zal zien... Hoe afzichtelijk en walgelijk dat ze zijn in en van zichzelf. Hoe groter dat het wonder zal worden. Dat de Heere met zulk eenig te doen wil hebben. Dat hij met zulk één nog bemoeienissen wil maken. Dat zullen ze nooit uitgewonderd krijgen. Waarom was het op mij gemunt? O gemeente dat we die meerdere Jozef en jongens en meisjes in ons leven mochten ontmoeten dat we hem mochten leren kennen want daar roept de bruid ervan uit zulke een is mijn liefste dat is anders als wat uitwendige knapheid zulke een is mijn liefste en zulke een is mijn vriend gij dochteren van Jeruzalem, amen eindigen wij mijn dankzegging heren zo hebt u nog gegeven dat u vanavond uw woord nog hebt doen uitdragen. En zij het dan ook met alle gebrek. Maar u hebt nog te spreken gegeven, heren. En het mocht u behagen dat het nog mocht zijn tot lering, onderwijzing en bovenal tot waarachtige bekering omdat we ook bedeeld nog te worden gelijk in Jozef. Met de vrezen des Heeren, Die doet wijken van de paden des kwaads. Wil nog wonen en werken onder ons en in ons. Gedenk uw volk in Sion. Wil u ze nog gedenken. En door woord en geest leiden en onderwijzen. En gedurig gebracht te mogen worden. Aan de voeten van die kerk. Koning der Koningen en die Heren der Heren wil zo het onze verzoenen en het uwe nog gebruiken. En u mocht ons alle gedenken willen beveiligen over onveilige wegen, brengen op de plaats van bestemming, dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. In Psalm 105 en daarvan het eerste vers is onze slotzang. Looft, looft, verheugt de heren der heren, aan wit zijn naam en wilt hem eren, en wat er verder volgt. En ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods. En de troostvolle gemeenschap des heiligen geestes zijn met u allen. Amen.